en met maximaal rond 17 graden behoorlijk fris. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is twee over negen. Een beetje ster heeft toch echt zijn eigen stalker. Straks praat ik met Bridget Maasland over die fans... die net iets te veel van hun idool willen. En er werd weer gefietst natuurlijk in de tour. Vandaag dus bellen wij met Toerlegende Kenny van Hummel. En dan nog het volgende live aid organisator Bob Geldof. Die zei in 2005 dit. Tonight in Africa: 50% of that continent is under 16. And most of those children will go to bed hungry tonight, like every night. Ja, ik denk dat het niet 2005 was, maar uh, ja, oh, wel 2005. Nou goed, maar eerder was het natuurlijk in 1985 ook al uh, live eten met Bob Geldof. En dat was de eerste editie. Toen was het ook al helemaal mis. Het is nu weer helemaal mis. Er is een enorme droogte. Tineke Seelen, directeur van Stichting Vluchteling, die is in Kenia op dit moment. En uh, 3FM-DJ en ambassadeur van het Rode Kruis, Irek Korton, die is regelmatig in dat gebied geweest. En je hoort ze zo meteen allebei. Today's Topics... Maar eerst onze eigen Lucky Kink met Today's Topics. Ja, um, de top vijf. Een opvallende nummer 5. Als je aan het tv-programma O.O.G. zo denkt... Dan, ja, dan denk je vaak alleen maar aan de mooie dingen... zoals Barbie die dan in haar blote kont over een bar glijdt... of Jokertje die dingen zegt als... Oh, de gekste van het spel, dat is een kaarspel. Je gooit de vijf op, ik raad de vijf. In plaats van dat ze één kaart neerlegt, zegt ze dan, krijg we bij jou, krijg je de vijf. Omdat je gewoon zo gek bent. <laughs> Had het gek doen ga je gaan. Natuurlijk. Ja, nou ja. Maar O.O. Gerso is ook een uniek kijkje in de leef- en beleefwereld van acht beroepsmaloten. Maar er zit ook een andere kant aan al dat O.O. Gerso-plezier. Een duistere kant. Gerso is het afgelopen jaar enorm populair geworden en is uh, jaar na jaar enorm gestegen... En dit jaar zien we een kleine min in de boekingen. Ja, En dat komt dus door onze vriendelijke vrienden van O.O. Gerso. Volgens een focusgroep was Gerso niet zo... Ja, Sighonisos bedoel ik inderdaad. Eh, dat is volgens die focusgroep dus plat. Een focusgroep, dat is een kwalitatief onderzoek... waarbij we inderdaad aan onze jongeren... waar we elke maand mee om tafel gaan zitten en een pizza eten... En we hebben gezegd, jongens, wat vinden jullie van Gersonus? En, en, en daarvan zeggen de jongeren, uh, niet kwantitatief gecheckt... ja, het wordt wel plat. En we vinden het, ik uh, bedoel, een feest is leuk... maar het moet niet uh, alleen maar schorri morri zijn wat er rondhangt En ik uh, wil niet zeggen dat dat zo is, maar... Maar dat is natuurlijk wel zo. Niet dat dat zo komt, daarvoor was het ook al plat. Uh, maar sinds de langs langskwamen is het echt nooit meer goed gekomen. Dan door met nummer 4. Er staat een oplichtingszaak. Vroeger, in de tijd van Balkende, had je een ministerie van Vrom. En vandaag bleek dat dit ministerie op kinderlijk eenvoudig. Gewijze ...voor miljoenen euro's is opgelicht. Ze zijn begonnen met het oprichten van een bedrijfje... ...met een naam die lijkt op een overheidsdienst... ...althans dat het gelieerd is aan een overheidsdienst. En dat bedrijfje deed zich vervolgens voor als de provincie Zuid-Holland. En ze vervalsten wat logo's en stuurde vervolgens weer een brief. Met de vraag om het verschuldigde bedrag over te maken... ...naar een ander bankrekeningnummer. En dat bankrekeningnummer was dus het rekeningnummer van dat bedrijfje. Te simpel. Dat trapt toch niemand in. En Vrom heeft uh, op die manier dat geld overgemaakt naar dat uh, valse bankrekeningnummer. Ja, oepsie, hashtag fail in your hand noemen ze dat dan. 4 miljoen euro werd er dus verkeerd overgemaakt. En uiteindelijk zat de ING-bank wel op te letten. Die waarschuwde de politie, die maakte Vrom wakker. En zo kwam uiteindelijk alles toch nog goed. Nou ja, bijna alles. Nou, gelukkig is het grootste deel van het geldbedrag teruggevonden. Daar ligt beslag op bij diverse banken. Uh, bij elkaar is een bedrag van ongeveer 700.000 euro verdwenen. Dan nummer drie. Een nieuw plan om overvallen op juweliers tegen te gaan. Een gezichtsscan. Hoe werkt die gezichtsscan? Nou, het is zo dat er uh, staat een camera bij de ingang van de winkel. En uh, op het moment dat er iemand uh, aanbelt... dan uh, wordt er een scan gemaakt van het gezicht van de betreffende persoon. En die scan die wordt ver, uh, vergeleken met een databank. En op het moment dat blijkt dat de betreffende persoon in die databank voorkomt dan gaat de deur niet open. Ja, goed systeem, behalve... Wat doet u als er iemand aan de deur komt in de winter met een muts op? Ja, dan uh, gaat over het algemeen uh, de deur niet open. Dus met een muts kom je er niet in? Op dit moment vaak niet, nee. Dan zou ik niks bij u kopen. Nee, want als Marcel iets leuk vindt, dan is het wel winkelen met een muts op. Zonder muts gaat ons Marcel niet naar buiten. En wat <laughs> hij ook leuk vindt, licht opgewonden de straat opgaan. Dat is de volgende stap, dat iemand met een bobbel onder zijn jas er ook niet meer in komt? Nou, dat, dat is inderdaad een, een probleem aan het worden. Ja, overigens is nog niet alles verloren. De politie zegt niet bij welke juwelierste gezichtsgeen is geplaatst. Dan, Johnny. Johnny Hogeland, werd eergisteren in het prikkeldraad geslingerd. Gisteren was er een rustdag. En vandaag staat Johnny met zijn prikkelbillen weer op de fiets. En iedereen wilde vanmorgen weten hoe hij zich voelde. Ja, redelijk. Ik, uh, ik heb redelijk geslapen, dus uh, ja, we gaan zien hoe de etappe loopt. Ja, in nou, die etappe ging best wel goed, zag ik op tv. Uitgereden, weinig problemen. Weet je, ik, ik, bel, hem onder, ik bel hem zelf even. Dat is wel Johnny. Johnny! Met Luc! Hallo, mevrouw. Ja, Johnny. <laughs> La gente, muy loca. Oké, okay, nou, dankjewel, dankjewel. Ja, what the fuck, John. Ik zag <laughs> dat je lekker aan het fietsen was, dus ik dacht, ik bel je even. Oké, okay. nou ja, uh, dankjewel. Ik, uh, ik ben er trots op dat u me belt. Ja, John, helden onder elkaar. Doe ik niet moeilijk over. Hey, nu ik je toch spreek, uh, kan jij misschien voor mij die handtekening van Contra doorfixen? Ik zal mijn best ervoor doen. Mooi. Hé, hey, uh, <laughs> rustig aan, trek die bolle zwetten naar Parijs en dan spreek ik je later. De mazzel, John. Dankjewel, mevrouw. Meneer.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 Ja, in het Rotterdamse ziekenhuis zijn mogelijk meer dan 1800 patiënten besmet geraakt. Het is zeker dat 63 mensen de bacterie hebben gekregen. Als je zo'n bacterie hebt, wordt de patiënt geïsoleerd. En afhankelijk van de soort bacteriën zijn die maatregelen uh, anders. Bij een gram negatieve, waar we het hier over hebben... wordt in principe volstaan met contactisolatie bij voorkeur op een eenpersoonskamer. Volgens het ziekenhuis zijn er wel maatregelen genomen... om verspreiding van de bacterie tegen te gaan. Het ziekenhuis zegt de besmetting nu te onderzoeken... En dat waren de Today's Topics voor vandaag. Morgen weer, hè? Kijk of Johnny er dan weer in staat. Jij wel, hè? Bellen met Johnny. Ja. Zo, Rutte ook, hè? Ik heb zijn nummer, hè? Ja, oh, Checken. Tot morgen, Johnny. Doen. Belasting betalen voor je hamburger. Nou, dat lijkt een grap, maar in Hongarije, daar gaat het echt gebeuren. In BNN Today duiken we iedere avond de geschiedenisboeken... in de aanleiding van een nieuwsgebeurtenis. Vanavond doen we dat met Wim van S van het Belasting- en Douanemuseum. In Rotterdam, Wim, goedenavond. Goedenavond. Wat is nou de meest absurde belasting die ooit is ingevoerd, vind jij? Nou, de meest rare belasting die wij in het museum kunnen laten zien... dat is de Romeinse urinebelasting uit de oudheid, de eerste eeuw na Christus. Ja, hoe werkte dat? Je moest betalen voor je eigen plas? Nee, zo werkte het niet helemaal. De menselijke urine werd in Rome verzameld, op de ja. openbare toiletten. En die werd verkocht, verhandeld en daar werd de belasting over geheven... Uh, want menselijke urine dat was een waardevol product. Want waarom zou ik menselijke urine willen aanschaffen? Nou, het was toen, en ook tot ver in de 20 e eeuw in Nederland, uh, een heel ideaal middel, schoonmaakmiddel om wol te kunnen ontvetten en leren huiden te kunnen ontsmetten en reinigen. En wol en leer voor productie gereed te maken. Dus dat was eigenlijk een waardevol handelsartikel. Ja, ja. maar dus ik ging dan een plas op een openbaar toilet. En als ik vervolgens schoonmaakmiddel nodig had, dan moest ik dat kopen. En daar betaalde ik, dus ik betaalde belasting op mijn eigen plas. Nou, als je een, zeg maar, werkzaam was en je had die, of die, ammoniak, die urine met ammoniak erin... want dat is het bestanddeel waar het eigenlijk om gaat. Die ammoniak maakt het tot een goed uh, reinigingsmiddel. Ja. ja. Als je in de wolindustrie werkte en zeg maar, wilde weven, dan, uh, dan had je dat nodig. En dan moest je dus bij aankoop uh, daarover de waarde van die urine... ook een beetje belasting betalen aan de Romeinse keizer. Maar als ik uh, leer wil behandelen of wol, dan bewaar ik toch mijn eigen pis? En vervolgens gebruik ik dat ja, alweer. zou maar ik denken. Dat, dat uh, zeg ik voor eigen gebruik, maar mensen die... Uh, uh, grootschalige productie uh, moesten leveren. Ja, die uh, nou, fabriekje is overdreven om het zo groot uit te drukken. Maar die hadden toch veel meer urine nodig om uh, aan de slag te kunnen gaan. Die hadden gewoon tekort aan, zegt eigen urine. Dus die moesten de, letterlijk de markt op om uh, liters urine te kopen. Ja, ja. En waarom uh, voerde de keizer deze belasting in? Wat zat erachter? Nou ja, uh, zoals zo vaak uh, in de belastinggeschiedenis uh, over de hele wereld... belastingen worden ingevoerd of verhoogd ten tijde van oorlog. Dit was eigenlijk om extra oorlogskosten te kunnen dekken. Want uh, keizer Vespasianus, aan wie we de urinebelasting te danken hebben, die had zijn zoon Titus naar uh, Palestina gestuurd. Ja. Uh, en nou, een van de middelen om extra geld uh, in Rome bij elkaar te brengen was dus deze belasting in te voeren. Maar zijn zoon Titus vond het niet zo'n heel goed idee, hè, die belasting? Nee, die vond het uh, toen hij terugkwam uh, naar overwinningen in Palestina. Hij heeft onder andere Jeruzalem verwoest. Toen uh, heeft hij heel gauw bij zijn vader verhaal gehaald... Mm -hmm. van uh, nou ja, hoe kan je nou zo'n smerige laag bij de grondse belasting uh, invoeren. Uh, die had een beetje historisch beseft... dat zijn vader dan gerelateerd zou worden aan altijd de urinebelasting. Ja. Nou, zijn vader zou op dat moment een, een handvol geld uit zijn zak hebben gehaald... en zo'n titus onder de neus hebben gehouden. Met de vraag, ruik eens. Nou zou het zo'n titus geantwoord hebben. Ik ruik niks. Nee, zei pa. Pecunia non Oled in het Latijn voor geld stinkt niet, geld ruikt niet. Een spreekwoord en een gezegde die heel terug te voeren is. Ja, en dat we, die nog steeds vaak gebezigd wordt, eh. Pecunia Pekunia Nollet. Vandaar, dus dat komt ja. van uh, Vespasiaan, heet hij, nee? Vespasianus. Vespasianus, ja. natuurlijk. Wim van S van het Belasting- en Duanen Museum in Rotterdam. Een mooi verhaal over de belasting op urine. Dank je wel. Today. Zometeen Erik Carton. die is uh, namens het Rode Kruis vaak in Afrika geweest. En uh, nou, Je hebt het gehoord, de hoorn van Afrika kan met een enorme hongersnood en droogte zometeen zijn verhaal. En in de entertainmentrubriek met Bridget Maasland gaan we BNR's tolken. Montreal, wish I could. De rode loop, de die actie. Spektakel. Het is dinsdag en dat betekent dat we de gebeurtenissen uit de wereld van de media en, en de entertainment bespreken met onze eigen Bridget Maasland. Bridget, goedenavond. Goedenavond. Het leven van BN'ers gaat niet altijd over rozen, daar hebben we het over. Want je hebt soms van die hele vervelende dingen, zoals de opdringende paparazzi en vervelende Fans, stalkers. Ik las dat een derde van de bekende Nederlanders... Uh, wordt op enig moment in zijn bekende Nederlanderschap gestolkt door een, uh, een fan. En vandaag uh, zou de stalker van Chris van Houten voor de rechter staan. Alleen die is niet opkomen dagen. Um, nog even in het kort, wat heeft die man gedaan?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 Goed, toen dacht ik is ook... en nou is het al welletjes een later. Dat film. gaat een beetje ver, ja. ja nou, die, die zaak die loopt dus nog, die zou vandaag voorkomen... maar die man is niet op komende dagen. Dat nee. um, is natuurlijk heel vervelend. Het is bij lange na nou, niet het enige verhaal... Hè, over BNrs die gestolkt worden. Nee, nou, in Nederland hoor je er niet heel veel van. Ik weet ook wel van collega's... dat ze ook niet willen dat je erover praat. Ik weet wel een paar gevallen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 ja absoluut ja het kan daar ook dit het, het, het, het, het, het, het bedoel het is al een aantal keer gebleken dat het uh, op, op die manier misging en dat is in Nederland gelukkig nog nooit gebeurd ja. Uh, maar ja het is, ergens is het wel gevaarlijk ja terwijl dus toch nou ja, naar het blijkt één op de drie BNers wordt gestookt ja. in Nederland meer dan je zou denken goed Marlini Vasa ja. onze eigen crime-expert dank je wel en Bridget Maasland dank je wel en tot volgende week dank je exit ja van de uh, entertainment. Nou ja, noem het maar entertainment als het over stalking gaat. Maar gaan we naar Exit Holland. Daar hoor je iedere dag verhalen van Nederlanders in het buitenland. Um, in Nederland komt het ooit zo uh, succesvolle programma... Het Spijt Me binnenkort weer terug op de buis. En um, dat is niet alleen in Nederland heel populair... maar er is een Marokkaanse versie van Het Spijt Me... en die zorgt al jaren voor hele hoge kijkcijfers in Marokko. En er wordt ook vaak over gepraat op straat. Naima Elmas-Louis, die woont in Marokko. Naima, goedenavond. Hallo. Een Marokkaanse versie van het Spijtme. Is dat uh, hetzelfde als hier? Niet helemaal. We hebben natuurlijk wel een paar cultuurverschillen. En die zie je dan ook in de uh, Marokkaanse versie van het me. Uh, we beginnen al bij de titel. Hij heet in uh, Marokko uh, de Witte Draad. We hebben hier een, uit, een Arabische uitdrukking. En als twee mensen ruzie hebben, dan zegt de derde van... nou, ik ga er tussen springen met Witte Draad. Ga ik het weer netjes aan elkaar maken. Okay. Dus zo heet het programma. En... Uh, er komen heel vaak mensen uh, op het programma en in de studio uh, uit de lage sociale klassen van de samenleving. Dus mensen uit dorpjes, uit arme families, die doen vaak uh, beroep op, uh, op, uh, op dit programma. En ook hele andere onderwerpen dan, uh, dan het spijt me in Nederland. En nou zorgt het programma voor heel veel discussie. Waarom is dat? Nou, heel veel mensen vinden hier dat je je vuile was, was niet uh, buiten hoeft te hangen. Als je ruzie hebt, uh, en, uh, vooral echtelijke ruzie, dat moet je tussen elkaar gaan, met elkaar uitpraten. Je kan wel een paar familieleden vragen of ze kunnen bemiddelen, maar dat doe je niet op tv. Kom op, zeg. Dat je ja, ja. niet uh, uitgebreid en in alle geuren en kleuren vertellen op televisie. Maar onderwijl kijkt heel Marokko naar zoiets. Ja, ondertussen wel. Ja, ja. ja dat ja. wel. Het is toch altijd leuk om zeg maar, te spieken in uh, andermans leven. <laughs> En we, we ja. ge, geef eens wat voorbeelden van waar er dan over gepraat wordt. Nou, er zijn verschillende onderwerpen. Heel veel echtelijke problemen. Mensen die uh, geen trouwakte hebben bijvoorbeeld. En als je geen trouwakte hebt, kun je een familieboekje maken. Heb je geen familieboekje, dan kun je niet naar school als kind. Nou, en dan is het kind leerplichtig en dan komt zo'n vrouw erop terug... van ja, ik wil toch dat ik een trouwakte krijg en dat soort dingen. Nou, mm -hmm. man weigert. Maar ook even erfenis. Mensen die er niet met uit elkaar komen... Uh, zeg maar, over de erfenis die mm -hmm. je wel het gedeelte krijgt. Nou, en dan is er een uh, broerruzie... Uh, die spreken twintig jaar niet met elkaar, neemt een van de zonen het initiatief om ze bij elkaar te brengen. Veel op dat soort onderwerpen. Ja, één keertje zelfs een zangeres, een uh, populaire zangeres, ja. uh, een beetje volks, zeg maar, Anna uh, la Frans Bauer, uh, Marianne Weber dan. Ja. <laughs> en die had wel ruzie met haar manager, want ze vond dat hij haar niet goed begeleide en andere klanten, andere zangers dus, zangeressen uh, voorrang uh, gaf. Uh, maar ondertussen is zij dus op het programma geweest. Het is niet goed gekomen, ze heeft voor een ander manager gekomen en nu ontzettend populair. Dat zijn een paar onderwerpen, ja. Is het nou ook nog op een opnemen van meneer taboodoorbrekend? Want je zegt van het zijn allemaal dingen waar je eigenlijk niet over. Uh, nee, je gooit überhaupt niet de vuile was op straat, dat gebeurt dus wel. Uh, Veranderden ja. nog dingen hier door dit programma? Absoluut, ja. Dit kan ik uh, van een paar afleveringen terug. Kan ik me een uitzending herinneren. En er was echt letterlijk, letterlijk op elke hoek van de straat in Casablanca werd erover gepraat. En dat ging over een vrouw. En die was dakloos. En die was in team geweest met een aantal mannen. Uit een van die relaties is een kind gekomen, een zoon, een volwassen man inmiddels... en die uh, wilde contact met zijn moeder om te weten wie zijn vader was. Mm -hmm. uh, nou, in Marokko is het natuurlijk niet gebruikelijk om met iemand in het te zijn als je niet getrouwd bent. Dat kwam dus uh, op tv, dus dat was al heel, heel, heel, tabu doorbrekend. Ja. En het is nog erger als je daar nog een kind uit krijgt. Uh, maar die vrouw die weigerde te vertellen wie uh, zijn vader was, omdat ze dat gewoonweg niet wist. Nou, over die uitzending wordt nog steeds gesproken... Ja, dus in die zin is het wel breken inderdaad. Hoe heet het ook alweer? De witte draad, maar dan in het Marokkaans? Eh, uh, vergif Dat bedoel ik. <laughs> ja. Naima Amos Louis, uit Marokko over de Marokkaans. Het spijt me, dankjewel. Yep.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 Really nice sex And she's gonna Song. Martijn van Beek zit al te popelen. Laten we hem niet langer wachten. Een uh, minuut over half tien. Hier is hij. Radio 1. Het NOS-journaal. GGZ Rivierduinen laat de hulpverlening aan Tristan van der Vlis extern onderzoeken. Al direct na de schietpartij in Alf aan de Rijn... heeft de instelling onafhankelijke psychiaters gevraagd. om te kijken of de GGZ goed heeft gereageerd op risico's en signalen. In september gaan de uitkomsten van het onderzoek naar de inspectie. Nederland geeft 5 miljoen euro extra aan noodhulp om de honger in Afrika te bestrijden. In delen van Ethiopië, Kenia, Somalië en Djibouti hebben naar schatting 10 miljoen mensen hulp nodig. De 5 miljoen komt bovenop 10 miljoen euro die de regering eerder al aan de regio gaf. De VN-veiligheidsraad veroordeelt de aanval op de Franse en Amerikaanse ambassades in Syrië. De gebouwen werden gisteren bestormd door aanhangers van president Assad, terwijl Syrische militairen niet ingrepen volgens Syrië, overdrijven Amerika en Frankrijk de aanval. En Israël heeft de plaats waar Jezus zou zijn gedoopt... permanent opengesteld voor het publiek. De locatie aan de rivier de Jordaan... is een van de belangrijkste historische plaatsen voor het christendom. De opening moet toeristen trekken. Er moesten wel eerst veel landmijnen worden weggehaald... die daar waren blijven liggen na de Zesdaagse oorlog van 1967. En dat is het nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. BNN Today. Na Griekenland zit Italië nu ook uh, flink in de geldproblemen. De staatsschuld van Italië is momenteel, momenteel 1900 miljard. En de eurolanden zetten Italië nu zwaar onder druk. Want ja, als Italië valt, dan is de kans groot dat de euro ook valt. Berlusconi kan er echt niet meer onderuit. Er moet bezuinigd worden daar in Italië. Correspondent Maarten Vergeer vanuit Italië. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Het is duidelijk uh, nu dat Italië een aardig groot probleem heeft. Hoe reageren die Italianen op uh, de bezuinigingen? Ja, zo, zo wat, zo vandaag is het is niet zo dat, dat de dat woedend de straat op gaan. Maar ja, goed, ze zijn natuurlijk wel bezorgd. Want wat ze zien is dat ja, de economie eigenlijk gewoon. ...stilstaat in dit land. Er is geen groei meer. En dat betekent in feite heel veel ontslagen bij bedrijven. Mensen raken hun banen kwijt. Lonen blijven laag. Uh, veel afgestudeerde uh, mensen die werken voor salaris... vele jaren voor salarissen van minder dan uh, duizend euro. Mm -hmm. Allerlei belastingen die gaan op, omhoog. Ook voor bezoekjes aan het ziekenhuis bijvoorbeeld. Moet je straks gaan betalen. Ja, en... en uh, de overheid ziet zich geconfronteerd met eh, een rente op die staatsleningen die alleen maar stijgt. Dus daarmee wordt het steeds duurder om die 1900 miljard, waar je het al over had, om die te financieren. En daarmee eh, komt er nog minder geld beschikbaar voor nou ja, eh, salarissen voor ambtenaren, voor het bouwen van wegen, voor goede scholen, etc. Dus ja, eh, ja, zorgen maakt men zich hier wel. Maar men is wel wat gewend, dat moet ik zeggen. Want het is ook weer een typisch Italiaanse politiek om eh, de problemen eigenlijk altijd maar een beetje voor zich uit te schuiven. schuiven. Italië heeft veel te lang op, uh, op grote voet geleefd en het sch de schulden maar verhoogd. En dat kon heel lang goed gaan, omdat Italië een lira had en, en die kon devalueren. Maar nu met de euro, uh, die ja. ze dus, uh, nou, de laatste jaren natuurlijk net als wij allemaal gebruiken, kunnen ze dat niet meer. En in feite worden ze nu door Europa op de vingers getikt. Ja. En, dat, uh, en dat doet pijn. Dus jij zegt, ze zijn wel wat gewend. Uh, aan de andere kant wordt er natuurlijk wel al uh, flink gedemonstreerd. Maar dat, dat, is, dat zijn geen rellen, niet zoals in Griekenland. Nee, dat is nog niet zo in Griekenland. I Italianen zijn wat minder revolutionair, moet ik zeggen. Er is wel gedemonstreerd eh, tegen bezuiniging in het onderwijs, tegen bezuinigen bij de politie. Ook voor betere behandeling van de vrouwen, want onder het beleid van Berlusconi komen, er niet, komen die er ook niet zo goed van af. Nee. Maar eh, Italianen, veel Italianen die profiteren eigenlijk toch ook wel een beetje van het feit dat. Dat alles niet zo goed werkt. Er zijn heel veel mensen die stiekem zwart wat bij verdienen. En dat gebeurt in het zuiden van Italië natuurlijk veel, maar ook in het noorden. Moet je moet niet denken dat dit hier in het noorden eh, nou allemaal veel beter is. Controles die ha haperen wat. En ja, en de politiek die wordt ook gezien als een. ja, dat zijn toch mensen die vooral daar zitten om zichzelf eh, rijker en beter te maken. En ja, daar zijn hoge salarissen die verdiend worden, van soms wel eh, 20, 25.000 euro per maand voor die politicus. Mm -hmm. Maar ja. Eh, dat kan allemaal in Italië, omdat men niet echt boos wordt. Omdat ik gezegd, ja iedereen profiteert ook stiekem wel weer een klein beetje van. Ja, ja dus ze zijn ook niet heel geneigd om te veranderen. Daar komt het een beetje meer. Nee. Um, ligt het niet, want ik las laatst van een, een EU-diplomaat die zei geïrriteerd dat Italië geen schulden heeft, maar een regeringsprobleem. Dat het aan Berlusconi ligt en zijn mannen. Is dat niet ook het, het grote beeld dat de Italianen hebben? Van ja, die moeten gewoon weg en dan wordt het beter? Ja, maar wat ik al zei, kijk, Italië is eigenlijk al decennia lang eh, niet zo heel netjes als het gaat om de begroting op orde houden. En Berlusconi is eigenlijk het vervolg van, van die traditie. Eigenlijk alleen toen de euro moest worden ingevoerd onder de regering Prodi... Toen werd er even heel strak bezuinigd, want ja, toen moest men ineens uh, aan al die eisen gaan voldoen die, uh, die Europa en die de euro eraan stelde. Maar op het moment dat de euro binnen was, is het eigenlijk gewoon weer een beetje, een beetje losgegaan. Dus ja, Berlusconi is wat dat betreft uh, keurig in de traditie van, uh, van, uh, van al zijn voorgangers. Mm. Had hij wel een minister van uh, Financiën die wel probeert de boel uh, op orde te houden, dat is hem ook nog wel redelijk gelukt. Dus dat is misschien ook wel de reden waarom Italië niet uh, al veel eerder in problemen is gekomen. Maar goed, eh, Berlusconi zelf, die zaagt aan de stoelpoten van die minister van Financiën, van Tremonti. Mm -hmm. eh, want die wil, eh, ja, die wil leuke dingen doen, die wil geld uitgeven. Want ja, straks zijn er ook weer verkiezingen hè, en dan wil hij of eh, zijn partij in ieder geval wel weer gaan winnen. Voorlopig dus, uh, uh, de Italiaan op de straat maakt zich nog niet, nog niet al te grote zorgen. Daar komt het op neer. Daar... ...komt het eigenlijk wel een beetje op neer. Maar goed, uh, uh, vandaag is de regering natuurlijk weer druk aan het verder uh, praten over uh, ja, bezuinigen. Misschien nog wel meer dan men eigenlijk al, al eerder had aangekondigd. Als dat echt nog veel meer pijn gaat doen... Ja, dan, ...dan moeten we zien uh, in hoeverre de Italianen het nog wel allemaal pikken. En of ze uh, dan niet echt heel boos voor het regeringspaleis in Rome gaan, uh, gaan demonstreren. Dus uh, het kan nog wel een hete, hete zomer worden. Nou, we merken het vanzelf. Dankjewel, correspondent Maarten Veger vanuit Italië. La ciudad de Toluca es especializado en la elaboración de este imputido. Pero también se fabrica por un sin de pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones del juicio rojo llamado así. Busco la mosca en el juicio. Ya, ya, ya, ya, ya. Hola, supermercado de la por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. Get Spanish Supermercado de la Banco's por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. Get Spanish. Get Spanish. Prank prank el o no. Prank prank hola sí. Hola Dil. DDJ. Het is pijn, ja, wij. Ik ben bang, maar het is geen bingo. Ik krijg niks, ik zeg joh no tengo. Bitch niks, joh no quiero. Hangen met mensen schelden. Hier, neem mijn Spaanse troep. Donde, donde está mi dinero? Ben nootjes en tot ziens. Vind verliefde nooit, nooit friends. Los gestelde chitos, donde están gritos. Oh, costa del sos. Los gestelde chitos, donde están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 Costa del Sos de Los Celejitos Don Estagenitos oh. Costa del Sos Hola Supermercado de la Bancos por aquí, let's get spared. It's Spanish, it's Spanish, get Spanish, get Spanish, on. Get Spanish on the... Hola Supermercado de la Bancos por aquí, let's get It's Spanish, it's Spanish get, Spanish. get, Spanish on. get Spanish on the...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 De jeugd van tegenwoordig. Let's get Spanish. <coughs> Pardon. In BNN Today bespreken we iedere avond de ontwikkeling in de tour met onze eigen favoriete wielrenner Kenny van Hummel. Twee jaar geleden deed hij zelf nog mee. Winnen deed hij niet, maar Kenny was wel het publiek favoriet... vanwege zijn onverwoestbare karakter. Vandaag puur op karakter wegen rijden. Een lichaam die wilde niet, maar die kop die zei God, verdomme, we gaan naar die finish toe. En ja, verdomme. 100. Ja, ik heb net 10 kilometer, toen zal ik zo naar de klote. Nee, nee, godverdomme. Dokken. Kenny van Hummel, goedenavond. Goedenavond. Eerst even over jouzelf, Kenny, want je gaat weg bij Skillshimano. Shimano. Ja, dat klopt. Waarom? Nieuw stap in mijn uh, carrière en proberen uh, door middel van een uh, nieuwe ploeg... eigenlijk een nieuwe boost in mijn carrière te blazen. En Ik denk dat ik uh, dat bij deze ploeg wel ga vinden. Bij vakantie, Lai. Ik kan er nog geen uitspraak over doen, sorry. <laughs> Wanneer wel? 1 augustus, officieel. Okay. Dus dan ga ik echt zelf gewoon bekendmaken waar ik volgend jaar ga rijden. Dus uh, ja, eigenlijk tot 1 uh, augustus... Uh, kan is het is spannend. Worden. Ja, nou ja, stel je voor dat je bij vakantie terechtkomt. Dat is natuurlijk de ploeg van onze nieuwe held. Ja, sorry Kenny. Nee, jij bent het ook. Maar Johnny Hogeland is dat natuurlijk ook. De nieuwe held van Nederland. De nieuwe -held, hè? Ja, nou ja, we hebben er nu twee. Laten we het daarop houden. Ah, uh, 33 rechtingen, natuurlijk. Iedereen heeft het gehoord. Uh, wat vind jij? Ik bedoel, ik las in het AD Steven Rooks die zegt: Nou, dat is belachelijk. Hij had niet moeten opstappen. Wat denk jij? Ja, hij heeft de bolletjes truien en uh, een renner die zal niet snel opgeven. En ik weet zeker dat Steven Rooks in zijn tijd het ook niet gedaan had. Uh, maar ja, hij heeft de bolletjes truien en hij, uh, ja, hij, is nog jong natuurlijk en hij wil gewoon zien wat, uh, wat hij uit zijn, uh, zijn Tour kan halen. En hij doet het tot het moment eigenlijk heel goed. Jammer dat hij gevallen is. Ja, maar jij zag, hem, jij zag echt... hem, ook lopen nadat hij op het podium stond. Dat ja, zag er... dat was echt, dat was bizar. Ja. Want, dat, uh, wat, wat dacht je toen? Ja, dat is niet goed. Kijk, de uh, fiets kan nu hij kan wel de, de trappers rondkrijgen, maar als je nog niet eens van een, uh, van een trappetje naar beneden kan stappen en normaal uh, kan lopen, stappen kan zetten, ja, dat is niet goed voor je lichaam. De, de Frans is sowieso al niet echt gezond om, uh, om het uh, te doen en uh, nou ja, het is sowieso al een roofbouw en als je dan nog eens uh, zo op je mel gaat en 32 hechtingen in je, in je meter hebt, dat, uh, dat is absoluut niet goed. Nee, maar toch zeg jij van ja, het is wel begrijpelijk, zou ik ook doen. Ja ik, zou weer opstappen. Ik zou, ja, ik zou het ook doen. Want, jij kent hem, hè? Johnny Hogeland. Wat is het voor een jongen? Het is wel een cowboy. Ja, die <laughs> jongen die, uh, die is altijd wel in voor een geintje. En, uh, hij is wel denk ik de laatste jaren uh, van mentaliteit een beetje veranderd en serieus geworden. echt gaan trainen. En, uh, hij kan heel veel training aan. En, ja, uh, dat resulteert nu ook wel dat hij mooie uitslagen kan uh, neerzetten. En, ja, tot, het is echt een uh, karakterbeest. Maar het is ook wel een, een jongen die houdt van geintjes, toch? Ja, zeker, zeker. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd bij hem. En dan neemt hij vrij letterlijk, ja. En, en wat voor ervaring heb jij daarmee met hem? Um, nou ja, goed, zoals van de week... vertelde uh, hij ook van, uh, nou ja, hij had een deal met zijn vriendin. Als hij op Alp de West uh, de, de, de bolletjes nog aan had... ...dan, uh, dan ging zijn vriendin uh, gebodypainten. Uh, uh, op, de, op de berg staan, uh, dat, dat voor hem zou dat meer motivatie geven als, uh, als, als een premie van 10.000 of 20.000 euro. Ik zeg, ik zeg maar even wat. Heeft hij een beetje dus, uh, een lekkere, lekkere vriendin? Uh, uh, ja, uh, ik heb ik heb er nog niet echt. Uh, hem volgens mij nog niet eens gezien, maar uh, weet ik niet, doet hij niet toe. Maar, nou, dat uh, het doet hem moeilijk toe, om, zou ik zeggen. Het gaat er gewoon om dat hij zoiets, dat brengt hem meer motivatie als, als iets anders. Dat is ja. wel het grappige ervan. We gaan nog veel van hem horen, hoop ik. En ook van jou, Kenning van Hummel, tot morgen. Tot morgen. Dit is Radio 1, BNN Today. Je hoorde het net al in het nieuws. Nederland geeft 5 miljoen euro extra noodhulp aan Oost-Afrika. Somalië, Kenia, Ethiopië en Djibouti die kampen met de ergste droogste in 60 jaar. Met als gevolg hongersnood. Het is de ergste humanitaire ramp op de wereld, volgens de VN. En duizenden mensen zijn vanwege de droogte en de honger op de vlucht geslagen. Tineke Zelen is directeur van Stichting Vluchteling. Uh, zij is op dit moment in Kenia op weg naar een vluchtelingenkamp op de grens met Somalië. Tineke, goedenavond. Goedenavond. En ook hier in de studio 3FM, DJ Erik Korton... die natuurlijk meerdere malen in Afrika is geweest voor Series Request. Die weet hoe het daar aan toe gaat. Erik, goedenavond. Ook goedenavond. Uh, Tineke, even met jou te beginnen. Uh, jij bent op weg naar dat vluchtelingenkamp, naar Dabaab. Daar ben je nu zo'n uh, zo zes uur rijden vandaan. Um, dus in het uh, noordoosten van Kenia. Hoe is het daar? Wat zie je om je heen? Um, nou, je kunt hier al zien dat het heel erg droog is. Sowieso in Nairobi uh, waren de berichten al heel duidelijk dat uh, ook in Nairobi de regens uh, uitgebleven zijn. En dat nu sinds een jaren. En de sporen daarvan ja, die zie je hier om je heen natuurlijk. Rivierbeddingen staan droog. Uh, alles is door, droog, uh, stoffig. Um, en natuurlijk hoort dat ook wel een beetje bij Afrika... maar uh, dit zou het begin moeten zijn net na het regenseizoen. En er is uh, niks gevallen met alle consequenties van Lien. Ja, de VN die zegt van uh, de, de, het is acute hongersnood. Dan denk ik, dan, dan gaan er dus al mensen dood. Is het zo erg? Nou ja, de berichten die, uh, die ik krijg is dat de kindersterfte inderdaad... Uh, van vijf of van zesvoudig is, kleine kinderen... Uh, maar dat massale sterfte tot nu toe nog uitblijft. En dat heeft alles te maken met het feit uh, uh, dat we dit. Het, het komt niet rauw op het dak gevallen. We hebben dit wel aanzien komen. Misschien niet in deze omvang, niet in deze mate. Mm -hmm. Maar we hebben wel aanzien komen dat de problemen groeiende waren. En dus hebben de hulporganisaties daar wel degelijk op geanticipeerd. Kijk, dat het nu om zulke grote aantallen vluchtelingen gaat. dat er. ...onvoldoende terrein is om die mensen op een veilige manier uh, onder te brengen... ...en onvoldoende water en voedsel is. Ja, dat is bijna logisch als je uh, nagaat dat, dat er uh, 13 tot 1400 nieuwe Somalische vluchtelingen... ...elke dag bijkomen in ja. een kamp wat oorspronkelijk berekend was op 90.000 mensen... ...en waar nu ja. 380.000 mensen zitten. Ja, want die mensen vluchten vanuit Somalië naar Kenia... ...omdat daar de droogte helemaal verschrikkelijk is, dat daar is helemaal geen voedsel meer te vinden. En oorlog. En oorlog natuurlijk. Ja. Erik, jij staat hier naast mij in de studio ook de hele tijd te knikken. Ja. Uh, jij bent er natuurlijk geweest. Ik, ik, zat, van... ik was drie, drie, drie jaar geleden in hetzelfde kamp waar Tineke nu naar onderweg is. Inderdaad, dat zijn overigens drie kampen... die je over een, een x aantal kilometer verspreid van elkaar... Uh, daar liggen in het, echt in de middle of nowhere. Uh, niet al te ver van de grens met Somalië, maar net ver genoeg... zodat de Somalische uh, rebellengroepen daar niet, uh, niet heel makkelijk naartoe kunnen. Uh -huh. uh, en de situatie toen was al schrijnend, want heel terecht, zoals Tineke zei... die vluchtelingenkampen waren uh, berekend op 90.000 man. Daar zaten toen ik, daar, waar, toen ik daar was al 290.000 mensen. Dat is inmiddels gegroeid naar 380.000 mensen, moet je je voorstellen. En die moeten allemaal... Eten. Iedere dag. En er is niks. Want er is echt niks in die buurt. De, toen ik daar zat was het toevallig wel regentijd. En toen viel het met bakken uit de lucht. En ben ik bijna verzopen omdat onze auto bij half omsloeg eh, in, in een plas. Maar die droogte, dat is drie jaar geleden. Die droogte is zeker anderhalf jaar geleden al, uh, al langzaam ingezet. Vorig jaar in oktober is de laatste regenperiode. En heeft niet plaatsgevonden. Ja. En dan gaat het heel snel. Want dan groeit, dan groeit er niks. En hebben mensen echt niks te eten. Dus, maar wat Tineke ook zegt, en daar ben ik altijd dan wel trots op dat we dat dan wel doen... Het voorzienige blik, zowel Stichting vluchteling als het Rode Kruis, waar ik dan voor werkzaam ben, euh, anticiperen. Uh, dat is Voor een korte, te voor een korte periode uh, helpt dat een klein beetje. Daarom is inderdaad, uh, kinderen zijn al de eerste slachtoffers, dus kindersterfte uh, verdubbeld, en, en in dit geval voor vijf zesvoudigd. Maar uh, de reden waarom het inderdaad nog geen massale sterfte is, is omdat er, omdat er voorraden opgebouwd zijn. Maar die zijn niet, uh, die zijn eindig. Even zo meteen over uh, de, nu het nut ook, natuurlijk, van nu weer Giro 5 en 5, dat ja. is opengesteld. Maar eerst even. Uh, Erik, jij, jij was daar in dat kamp. Ja. Hoe was het daar? Wat heb je daar gezien? Gespannen. Heel gespannen, omdat er uh, drie kampen stonden. die inderdaad dus al overvol waren. Mensen die daar wel in mochten. Uh, maar voornamelijk ook heel veel mensen die er gewoon niet in konden. Je moet je voorstellen, het is op Keniaans grondgebied. Dus de Keniaanse uh, overheid heeft, heeft toestemming gegeven. voor een x aantal mensen die zij wel willen opvangen binnen hun, binnen hun landsgrenzen. Mm -hmm. Maar er komen daar steeds meer bij. En die kun je niet tegenhouden aan de grenzen. Dus die kwamen en die klutterden die als een soort van. Ja, euh, euh, het, het, een soort korst om die kampen heen. En mensen zaten gewoon met helemaal niks onder boompjes. Met een, en dat is wat wij kennen, tenten van plastic en van doek. Ja, en, soms euh, nog niet eens. Soms, soms inderdaad een plastic zak in een boom en daarmee met vijf man onder. Even een fragmentje van een van jouw reportages die je toen maakte voor Series U.S. Okay. Op de vraag hoe het nu met de familie gaat, zegt hij dat ze wel een rantsoen krijgen... maar dat dat zo ongelooflijk ja, dan... weinig is dat ze daar echt niet van kunnen leven. De overgebleven kinderen zijn bijna allemaal ziek. Hij wacht met de hele familie onder een stuk plastic... en onder de bescherming van een struik... op het moment dat ze het kamp binnen mogen. Maar er is gewoon niet genoeg ruimte en geld voor deze mensen. Dat moet ergens vandaan komen en dat gaat traag. Dat snapt Ali ook wel, maar de situatie wordt langzaam nijpend... en het leven is zwaar. Heel erg zwaar. Vita Bruto Vito. Wat vond je toen een van de meest indrukwekkende verhalen die je hebt gezien, gehoord? Nou, dat was deze man, die, die, die La Vita Bruto. dat was een man die sprak Italiaans. Want zoals je misschien weet, Somalië is een oude Italiaanse kolonie. Mm -hmm. Er zijn niet zo heel veel Italiaanse kolonies in, in uh, Afrika, maar dat is er wel eentje van. En die man had jarenlang voor een hulporganisatie gewerkt in Somalië. Uh, totdat daar echt de pleuris uitbrak 15 jaar geleden. En hij, uh, uh, hij bleef chauffeur bij die, bij die hulporganisatie... maar heel veel hulporganisaties hebben gewoon noodgedwongen... dat land moeten verlaten, omdat het echt een anarchistische bende is... Ja. en levensgevaarlijk. En deze man zat met zijn nog overgebleven kinderen... want hij had er ooit zeven gehad. Er waren er vijf van omgekomen bij een mortieraanval. En met degene die hij nog over had en zijn verminkte vrouw... zat hij dus nu onder een struik met een stukje plastic... te wachten totdat hij dat kamp binnengelaten werd. En die man was op... Die was echt op. Die konden, en ik. Ik, kan, ik spreek geen Italiaans, dus ik spreek een beetje Spaans. Dus het was een handen- en voeten gesprek. Maar ik heb alles meegekregen. Dat was echt heel, dat was heel heftig. Dat was wel een symbool voor de ellende van vluchtelingen. Ja, zo'n man die. Een ontwikkelde man spreekt, he, spreekt zijn talen. Ja. Heeft gewerkt voor een, voor een westerse hulporganisatie, heeft een chauffeursdiploma. Hij liet me al zijn diploma's zien en weet ik veel. En die zit daar. Ja, dat je denkt, daar zo is zoals je leven wel klaar. Maar ja. over. Ja. Tineke, even naar jou, terug, naar jou in Kenia. Um, wat ik net al zei, de VN zegt, het is de ergste droogte in 60 jaar en het is heel acuut de nood. Het bizarre is natuurlijk dat wij er hier maar hartstikke weinig van horen. Waarom is dat toch zo? Ja, nou ja, alles staat of valt bij, uh, bij beelden of verhalen die uit hun gebied komen. En uh, ik durf uh, te zweren dat als hier niet toevallig een, een BBC-cameraploeg uh, doorheen gekomen was... die de ellende gezien heeft, in beeld gebracht heeft en uitgezonden heeft in uh, Engeland... Uh, wat traditioneel een band heeft met uh, Kenia, dit land... dan uh, zou het waarschijnlijk nog eerst veel erger hebben moeten worden... voordat wij uh, in Nederland meer... Verhalen te horen kregen over deze situatie. Zo, zo cynisch is het. Wat je net zei, iedere keer zegt van ja, gelukkig hebben we dit wel zien aankomen, dus hebben we voorraden kunnen opbouwen. Uh, als je dat vertelt, dan, dan komt dat natuurlijk ook bij veel mensen over van ja, nou, kennelijk is het niet zo heel erg acuut. Nou, het is wel heel erg acuut. Kijk, het is um, de hulporganisaties hebben hierop geanticipeerd, die hebben uh, hun operaties groter gemaakt, die hebben spullen op voorraad gelegd. Maar de omvang is toch, en zeker de afgelopen weken, in één keer veel groter geworden dan voorzien. Door een combinatie van het geweld, door een combinatie van stijgende voedselprijzen, de dood van veel vee, waar de nomaden traditioneel van bestaan. Nou, die hele combinatie aan factoren bij elkaar heeft ervoor gezorgd... dat er veel meer mensen op de vlucht geslagen zijn eh, dan dat eh, wij met z'n allen verwacht hebben. En de capaciteit daarvoor is veel te beperkt. Als je de, eh, de conditie ziet waarin mensen aankomen... althans de beschrijving daarvan, hè, want ik ben er nog niet... dan schijnt die dermate slecht te zijn dat in veel gevallen kinderen gewoon niet meer te redden zijn. En dan moet je je wel degelijk zorgen gaan maken dat je een keer op een punt aankomt... tussen die en niet al te lange tijd, dat de situatie in één keer omslaat. Dat je hem niet meer in de hand hebt. En je, dat je bedoelt wel... dat, er, dat er voor je neus echt heel veel doden gaan vallen? Dat, dat we wel gaan praten over uh, duizenden mensen die gaan sterven aan uh, honger en dorst. En, en heb niet de illusie dat het op dit moment niet erg is. Het is zeer ernstig. Alleen, uh, het kan nog vele malen erger worden. Denk aan de beelden die we ooit op tv zagen vanuit Ethiopië, uh, Biafra. 80. Dat het, uh, ja. ja, precies. Het kan allemaal nog steeds, maar zo gebeuren. En daar ligt onze grote angst. En daarom wordt nu die noodklok uh, zo luid geluid. Ja. Dit verhaal komt helaas terug. Eén keer in een zoveel jaar is het weer ellendig daar. En is er weer enorme droogte. Jij bent er al zo vaak geweest, Erik. Word je er niet een beetje moedeloos van? ook? Nee, want dat mag niet, vind ik. ik vind dat moedeloos. Maar dat word je wel. Ja, maar die mensen zijn nog veel moedelozer dan jij. Snap je? Ik bedoel, ik, uh, ik, ik ben ervan overtuigd dat we dit moeten blijven doen. Maar... Dat, wat, dat ben... we geld moeten blijven geven? Nou ja, kijk, we moeten nu geld geven om, om, de, om, de, om, de, om de, de hoogste nood die er nu is te proberen te ledigen. En dat wil zeggen dat wat denk ook zei, is uh, uh, noodhulp. Dat is water, dat is voedsel, dat is bescherming, dat is proberen mensen onderdak te geven. Dat is het eerste wat je moet doen. Maar daarnaast, kijk, er gebeurt, de, de, dit gebeurt niet om zo. Dus die, die, die droogte is er niet voor niks. Er, er zijn klimaatveranderingen waar je op in moet spelen. Er zijn situaties van voedselprijzen die omhoog gaan... waar je op in moet spelen. Op, op, waar je, op in moet spelen. je hebt nomadenvolken die daar rondtrekken... die, uh, uh, die uh, uh, hier heel erg het slachtoffer van worden... omdat ze zich... Uh, die, die, die hoppen van graspriet naar graspriet, zou ik maar zeggen. Ja. En als dat weggaat, dan wordt de druk op de steden groter. Die kunnen dat ook niet meer aan. Dus er zit ook een hele duidelijke langere termijn politiek aan. En daar is de 5 x 5 dan weliswaar... nu in eerste instantie niet voor opgericht... die is om de eerste nood te ledigen. Maar met... Uh, uh, met een vooruitziende blik... moeten we wel... Uh, zeker als, als samenwerkende hulporganisaties... en iedereen met zijn eigen expertise gaan kijken... hoe dat in de toekomst ondervangen kan worden. En laat ik daaraan toevoegen dat ieder leven er één is... en ja. de waard is om uh, gered te worden. Um, en uh, ik merk ook op dat van de tien uh, organisaties... die aangesloten zijn bij de samenwerkende hulporganisaties... Uh, ze allemaal noodhulp geven... maar er ook een aantal zijn die gericht zijn... op hulp op de middellange termijn. Uh, dus dat uh, vanaf dag één bij... Uh, een grote ramp wat degelijk rekening gehouden wordt al wel met en, en wat hierna. Goed, Tineke Zelen is dus op weg daar naar het vluchtelingenkamp in het noordoosten van Kenia. Um, succes daar. Dan dankjewel. horen we vast jouw verhalen ook als jij weer terug bent. Dankjewel, Tineke Zelen van de Stichting Vluchteling. En dankjewel, Erik Korton, natuurlijk DJ, maar ook van het Rode Kruis, ambassadeur daarvan. Dankjewel. Dit is Radio 1. BNN Today. Bijna alles is gezegd voor vanavond. Maar zoals elke avond krijgen weer drie mensen het laatste woord. Te beginnen met Tweede Kamervoorzitter Gerdy Verbeet. Als ik in Frankrijk ben, probeer ik iets op te vangen van de Tour de France. Geweldig om live mee te maken. En de politiek is ver weg. Hoewel, iemand zei me eens, de meeste mensen praten weinig over politiek. Maar ze letten wel goed op. Het zijn net ouders die kijken naar hun kind in het zwembad. Rustig, Maar alert. En klaar om in actie te komen als het nodig is. En dan lingo-presentatrice Lucille Werner. Het is zo hilarisch. Aanstaande zaterdag spelen we lingo op de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. Nou, en ik krijg net alle Achterhoekse lingo-woorden door. Ik kan helaas niets verklappen, maar het wordt wel echt dikke pret. Met bijna 140.000 bezoekers in vier dagen, heel wat liters bier en nog eens zoveel modder. Ik heb er zin in. En dan het allerlaatste woord is vandaag voor WNL-presentator en wethouder in Capella IJssel Joost Eermans. U heeft een heel bekend gezicht. Wat is uw naam? Mijn naam is Herman Finkers. Toch heeft u een bekend gezicht. Dit is het beste cabaret dat Nederland ooit heeft gekend en dat is van Herman Finkers. Finkers werd ooit gevraagd naar wat hij de beste grap vindt die ooit is gemaakt. En toen zei hij, dat moeten dan toch die 7 miljoen padvinders zijn in een blote kont. Waarom? Ja, dat moet je zien. <lacht> ja, volgens mij komen we nog wat. Maar... Dat was hem weer, BNN Today voor vandaag. Wij zijn er morgen weer. En eh, wat zometeen? Nou ja, de avondetappe natuurlijk met, um, goh, Jeroen, met, met Jeroen Stomporst. <lacht> Moest ik even omlachen, omdat ik in het, in het begin van dit programma verkeerd aankondigde. Maar nee, met Jeroen Stomporst. Wij zijn er morgen weer. Wil je ons niet missen, ga even naar facebook.com slash BNN Today. Of de site bnntoday.nl. Veel plezier met Jeroen.